Door nieuwe kwaliteitsnormen moeten tientallen ziekenhuizen volgend jaar stoppen met bepaalde kankerbehandelingen. Het gaat onder meer om eisen over het minimale aantal behandelingen en speciale opleidingen voor verpleegkundigen. Het is onvermijdelijk dat de regels ertoe leiden dat sommige ziekenhuizen bepaalde behandelingen moeten staken, stellen oncologen in het vakblad medisch contact. Vanaf 2024 is het in Nederland verboden om nechzen te fokken. De meerderheid in de Eerste Kamer staat achter dit wetsvoorstel van SP en PVDA.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 Hij was 92. Het weer nog, soms wat regen of sneeuw, maar tussendoor ook af en toe zon. Temperaturen rond het vriespunt in het zuidoosten en een graad of vier aan zee. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A4 richting Amsterdam tussen Hoofddorp en het knooppunt de Nieuwe Meer. 9 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht. A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buitenwest en het knooppunt Muidenberg. 12 kilometer door een ongeluk. Hier is de is dicht. Ik kan het beste kiezen voor de A27 vanuit Almere. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en het knop in Zaandam 9. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 6. A9 vanuit Ookma naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Knoppert Badhoevedorp 14 kilometer. In de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6. A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Leuzen Zuid 10 kilometer. Tot zover de verkeer.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 You come from an undown under, under. is the end I've drowned and dream this morning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 Sprake van murder Is er een dokter in de zaal de keer? Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot zocht ochtend slaat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de mat Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks, Maar ik focus op een wijsje Zij dansen op de mat Maar we in de gaten al tijd. tijd. Zijn die boys om me heen? Misschien moet ik een dagje voor de kopen Misschien moet ik de wat loslaten En rustig gaan naar de toe lopen Hoe kan ik naar mijn been vast? Ik kan niet meer, ik kan niet meer dansen Zweer kom op de bas stevig vast Rustig en berekenen nou mijn kansen SMC kwadraat het de kans daar zij Vanavond met me mee wil gaan En elke nacht dans met mij Hey, DJ and